De vuurwapens die een man uit Leiden gisteren als vermist had opgegeven zijn weer terecht. De 58-jarige man dacht dat hij een tas met twee vuurwapens op het dak van zijn auto had laten staan toen hij naar de schietclub was gereden. Maar de tas bleek later in de auto van zijn dochter te liggen. VVD en Partij van de Arbeid komen met een wetsvoorstel om een einde te maken aan het geruzie over gescheiden ouders over de hoogte en de duur van de kinderalimentatie. In 70% van de echtscheidingen ontstaan problemen door onduidelijkheid over de berekening.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 Miniatuurstadje Maduro Dam gaat op 1 november dicht voor een ingrijpende verbouwing. Maduro Dam viert volgend jaar zijn 60e verjaardag en krijgt dan een moderner jasje. Volgens de directie wordt het verrassender, actiever en informatiever. Zo kunnen bezoekers straks zelf het schaalmodel van de oost Scheldekering bedienen of een polder licht pompen. Via digitale informatieschermen en smartphones wordt het verhaal achter de objecten verteld. Op 31 maart gaat het vernieuwde Maduro Dam weer open.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 In de Randstad nog viel op de A4 naar Amsterdam, 4 kilometer bij Zoeterwoude. En bij Amsterdam zelf op de A10 West naar Den Haag bij Sloten 4 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht door een ongeluk. A22 in noordelijke richting, dus vanuit Velsen naar Beverwijk. Daar is de Velzertunnel dicht en er is ook een ongeluk gebeurd. En op de A28 naar Utrecht, bij Amersfoort nog 3 kilometer. Tot zover de verkeers. Bent u al BNR? Nee?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 Nou, this dit soort muziek krijg je meteen weer zin in een feestje. Ja, ja. Yo, hoorden the Tavaris uit de jaren 70 met Don't Take Away the Music.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 met Very Across the Mercy. Music Maestro. Life goes on day after day.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 of was, uh, uh, dat begrijp je dus, alleen voor bobo's. Ja, zeker. En, uh, ja, ja, ja, ja. Uh, uh, en uh, even hier is uh, uh, opvallend veel Nederlandse uh, uh, bedrijven aanwezig. Uh, vertegenwoordigd onder andere door de ISVA. dat moet ik even vermelden. En uh, daarbuiten uh, heel veel. Het, het is natuurlijk geen boot, uh, botenshow die nieuwe boten verkoopt. Dus er liggen allemaal grote schepen. En over het algemeen zijn die. Uh,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 niet alleen toets Frans, maar uh, Toelenbolden. Uh, uh, uh, iedereen. Uh, er zijn mensen maar over de hele wereld. Oké, okay, maar is, dat zijn het ook tweedehands boten, die zo uh, die grote boten. Uh, nou ja, tweedehands is een beek. Marktplaats.nl <lacht> <lacht> Ik ben uitgenodigd via mijn vriend Mike Horsley van Edmiston op een, een, een vetschip. Een vetschip is een Nederlands gebouwd jacht uit 2007. Het schip 47 meter lang. kost 13 miljoen euro. En ik, ik weet niet of je dat op marktplaats vindt. <laughs> Uh, de hapjes aan boord waren bijzonder goed verzorgd en uh, zoals je weet hou, hou ik altijd de vinger aan de post wat betreft de, de plaatselijke uh, horeca en uh, naast het zwembad heb je bar Nautique.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 en ik mag je het merk verklappen, het is een minuut Oké, okay, ja, bekend merk. Ja, ja, zeker. Ja, zeker een uh, bekende, bekende. Uh, uh, ik wou weinig zeggen jacht, hè, maar een. Uh, <laughs> <laughs> of, maar een gaat in de, in de buurt. En uh, dat is een, een, een, een, een grand kleur een en een bijzonderlijke wijntje. En waarom ben jij nu weer uh, neergestreken in het Zantropee? Want uh, wat staat daar te gebeuren? In het. Van, nou ja, in staat nu gebeuren, uh, uh, Le de Central Bay staat niet gebeuren. Le de Central Bay. En voor de luisteraars, wat, wat is dat? Uh, dat is de grootste en de meest bekende uh, regatta oude schepen. die hier aantal in de hele omgeving. Uh, om je een kleine indruk te geven: morgen komen de eerste schepen aan uh, vanuit uh, Cannes.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 Oké, dat is ook zo. Nou goed, een heel kort verhaal. In de jaren tachtig zijn hier een paar heren geweest, Amerikaan en een Fransman, Die hebben een weddenschap gehouden en wie snelst kon varen naar Club saint al Dat is in het van Pantelon. Ik ga nu waarschijnlijk iets te snel. Nou goed, dat is uitgegroeid door een groot evenement. Dat heette Oud Le Nieuw Lark. Even onthouden. in ja. uh, 1995 is er een uh, zware ongeluk gebeurd, doden en gewonden. Uh, en ze hebben het, uh, het afgelast en uh, dat mocht nooit meer plaatsvinden. Maar je ook, toch, moet wel wat zeggen. In 2000 is het nieuw leven ingeblazen. En uh, vanaf die tijd heeft het Le de Levoaal de Central opgeheven. En in die tijd is ingebouwd uh, een fantastisch uh, evenement. Ook de nieuwe schepen kregen een kans. En uh, daar krijgen we de, de, de allernieuwste snelle ontwikkelingen in uh, uh, Formule 1 uh, zeilboten, noem ik het maar. Hè. En, en de bekendste daaronder zijn de vallies. De Dat is een mooie houten, houten schepen? of uh, ja, hè? Nou,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 gedaan. Ik had dat er ook nog iets van voetbal uh, te melden is. We doen ons best. Ja, Oké. Okay. Okay. Bonjour, mon ami. Abiento. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dat was Frank de Visser vanaf Saint-Tropez. Oh, hij heeft het zo slecht, hè, die jongen. Oh. En volgende week, dan gaan we gewoon weer spreken bij Zandvoort op zaterdag. Nou, plaat bij al die grote, mooie boten is de volgende geworden. Splitsing en wind zeilen. So Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, tekst tv, op kanaal 45. ZFM No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol. What this message means? The end of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 I'll finish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 Away from you. Some girls will, some girls won't, some girls need a little loving it on, some girls.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 Vandaag heel veel gouden oude hits bij Zandvoet op Zaterdag. Oh, oh, oh. Uiteraard speciaal voor onze voorzitter. die vandaag een vie feestje viert. <fieft beest. s realizes> 45 jaar getrouwd, van harte gefeliciteerd. En Mankie 50 jaar samen. En 50 jaar samen, ja zeker. Wie kan dat zeggen? Dat mag zeker gemeld worden. En het gedicht, de gedichten van de week waren ook speciaal voor jou. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Zandvoet op Zaterdag. Volgende week zijn we er gewoon weer. Ook dan weer tussen 2 en 5. En uh, zo dadelijk geen entertainment voor jou. Want uh, die jongens hebben even een weekje vrij. Maar volgende week dan is uh, Rudy en uh, Roy uh, gewoon weer terug op de radio. Oké okay, Rob, het is ja. weer een feest. Ik hoop uh, luisteraars dat u ook genoten heeft. Het zit en, erop. Helaas hebben we niet de uh, stand kunnen vermelden van voetbal nee, of van vandaag. We hebben geen contact kunnen krijgen met de vervanger van Joop van Nes Maar goed, de, wat in het zit verzuurt niet. Zo is het. Graag tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Dag.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 Look at it Life's love And death's a joke It's true You see it's all. Always... Now what's the meaning of the line?